Van de Graaf spande eerder dit jaar een kort geding aan tegen de staat... omdat hij dat wil kunnen doen. In de Amsterdamse staatsliedenbuurt... heeft een motoragent vanochtend een man neergeschoten. Volgens de politie reageerde de agent op een verdachte situatie. Over de toedracht is verder niets bekend. De schietpartij was rond half twaalf op de De Witte Kade. Een tweede man is aangehouden en ook is een vuurwapen in beslag genomen. Na het incident zijn enkele ambulances en een traumaheli ingezet. De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan een Canadese, een Amerikaan en een Fransman. Ze krijgen de prijs vanwege hun uitvinding op het gebied van de laserfysica. De Amerikaan Ashkin zorgde er als eerste voor dat kleine deeltjes... zoals virussen en atomen konden worden gevangen tussen laserstralen. Hierdoor zijn ze veel beter te onderzoeken. De Canadese Strickland en de Fransman Mourou ontwikkelden de meest intensieve laserstraal...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 Het weer, het is wisselend bewolkt en soms wat regen of motregen. In de loop van de middag wordt het droger bij wat opklaringen. Het wordt 15 graden. Morgen meer zon en alleen in de ochtend nog wat buien. Vanaf donderdag wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Nog niks muziekboulevard, ben je gek geworden? Moeten die man toch eens beter informeren hoor, vind ik. Kon nog gewoon het verkeerde programma aan. Nah, lachen. Helemaal niks, Boulevard. Dit is de Vinyl Garden op deze 2 oktober 2018. Muziek van LP's op onze twee prachtige platenspelers... die we hier nog steeds hebben in de studio. Heerlijk, ik hoop dat ze ook nooit weggaan. Ja, maar dan, dus, dan kan ik dit programma wel stoppen. In ieder geval, vandaag gaan wij ons dus bezighouden met twee prachtige LP's. De een is een dubbel LP, uh, dus we gaan een beetje om en om. Baudouin de Groot met Hoe Sterk Is de Eenzame Fietser en Joe Jackson uh, Live. En dat is een dubbel album waar uh, maar liefst vier live concerten, of delen daarvan in ieder geval, uh, opstaan uit van deze grote Engelse rasmuzikant. En de eerste opname die komt uit 1980 en uh, dat is de zogenaamde The Beat Crazy Tour, zo heette dat, uh, uh, zo heette dat concert. 1980 is dat uh, opgenomen, ik zal nog kijken of ik zo meteen nog wat meer details voor u kan vinden. Uh, maar we gaan in ieder geval vast beginnen met een mooi liedje uit die uh, crazy beat, uh, uh, beat Crazy Tour, laat ik het maar goed zeggen. One, two, one. Hier is Joe Jackson. En het zijn LP's, hè? dus er kan een tikkie in zitten. Dat moet je maar voor lief nemen. A bit more noise than you're making. Uh, on drums, Desperate Dave Houghton, You know, just like you to get acquainted with the chaps, you know, before we start. On guitar, Gary Sanford, come on. On bass guitar, Clay and Maybe. Alright, you ready for this? This is one you might know. Ja, genoeg. <laughs> ja, gaat hij gewoon door die gek. Dat kan natuurlijk niet. Goed, uh, maar dat zetten we zo wel weer scherp. Um, one to one heette dit nummer. En dat was uh, bij de Beat Crazy Tour. En uh, opnames... Ik kon het zo gauw nog even niet vinden. Maar in ieder geval staan er ook opnamen op deze LP die in Utrecht gemaakt zijn. Maar als ik die informatie allemaal heb en zo, dan, kan ik u, dan ga ik u dat wel vertellen. In ieder geval, dit heette One to One en um, dat was Joe Jackson. Boudewijn de Groot. Nou, ik zei het u straks al, hij gaat komen met een nieuw album. En dat gebeurt over een maand ongeveer. Even weg heet dat. En uh, daar staan prachtige nieuwe liedjes op. Allemaal nieuwe liedjes. Waaronder een paar opnamen met de Dutch Eagles... Heel erg mooi natuurlijk. En uh, daarom dacht ik van... weet je wat, ik pak gewoon weer eens even een oude LP uit de kast. En uh, toen de tijd eigenlijk een beetje zijn comeback-LP. Want hij was even bezig met Heksen Sabbat en dat soort dingen. Even op een dwaalspoor, zou ik maar zeggen. En dat album was ook helemaal niet zo erg succesvol. Maar eh, gelukkig kwam hij, dat een kort verblijf ergens anders in Amerika... waar hij een studie volgde, kwam hij terug met een ijzersterk album. Met eh, natuurlijk weer teksten van Leonard Nijg. Niet allemaal, ook zijn zwager Ruud Engelander. Eh, toenmalige zwager Ruud Engelander leverde wat, leverde wat teksten. Uh, maar in ieder geval, hij was weer terug. En helemaal op zijn oude tour. En vreselijk mooi. Hoe sterk is de eenzame fietser? Het is een nog een mooi regionaal ook natuurlijk. Want de foto is gemaakt in uh, de Kennemerduinen Met uh, de fiets en uh, Jimmy voorop. Maar goed, dat nummer hoort u later. Ga nu eerst luisteren naar het eerste nummer. Terug van weg geweest.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 Het werd een kale kamer voor veel te veel verhuurd Je nam een meisje mee Het leek weer net als vroeger Maar eigenlijk wou je slapen Je bent alleen vertrouwd Het bos is groot en donker De kruim als brood verdwenen Net als je een broodje op hebt, <tiep> ja, dan mag je niet meer volle mond praten. Dat mag niet. Goed. Nee, dat, officieel niet. Uh, dat was dus de groot. Met uh, het nummer dat heet terug van weg geweest. Uh, en dat is natuurlijk een toepasselijke tekst, want zoals ik u al vertelde, hij kwam uh, met dit album. Terug van weg geweest een beetje een... Ja, hij uh, had dat album, dat heks, het Sabbat En daarna ging hij uh, een tijdje naar Amerika... en volgde daar een opleiding arrangeren en dat soort, dat soort dingen. En toen hij terugkwam, maakte hij deze plaat. En uh, dat is gewoon een geweldig album. Hoe sterk is de eenzame fietser? Dan gaan we terug naar uh, Joe Jackson. En het is een rothoes, want ik kan nauwelijks lezen wat er staat. Uh, het enige wat ik... Uh, kan zien, dat is dat de opnames die uh, u nu hoort, uh, die, die u nu gaat horen, die is gemaakt in oktober uh, de 18e oktober, nee de 15e oktober 1980 en die zijn gemaakt in uh, Manchester en we gaan uh, nu luisteren naar het nummer I'm the man uit die, uit dat concept, Joe Jackson. On bass guitar, player Maybe. All right, Are you ready for this? This is one you might know. Okay, let's go. Three, four, now. You know I got Nou, dat was in ieder geval lekker stevig uh, van de heer Jackson. Uh, opgenomen dus op 15 oktober 1980. En uh, de, ja, het is heel jammer als je nou uh, roes ontwerpt... dan snap ik niet dat je witte letters op een lichtgele achtergrond zet. Daar zie je dus gewoon reet van. Uh, maar goed, ik uh, zal straks iemand met goede ogen vragen... om uh, daar even bij bij te staan. <laughs> Zo, uh, dat wou ik zeggen. Ja, we gaan... Uh, Verder met de Groot natuurlijk van het album Hoe sterk is de eenzame fietser. Prachtig album van deze man. Uh, zeg maar zijn comeback, uh, zijn comeback album 1971. En een aantal liedjes uh, verwijzen daar ook naar. Ik denk ook het volgende. We uh, hoorden straks terug aan weg geweest. Dat was trouwens met een tekst van uh, Leonard Nijg. En dat geldt ook voor dit nummer. Wat geweest is, is geweest. de Groot. alles nieuw voor mij Want de winter is dood Het oudjaar is voorbij Ik voel het nieuwe licht Ik verander van gedachten Ik volg een nieuwe liefde Ik verander van gezicht En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest Ik vergeet, ik vergeet wat is geweest Is, is, geweest. Maar in de nacht van het oudjaar wacht de zijs van de kritiek. En ik schaam me voor mezelf, ik vernietig mijn muziek. Ik volgde weer het verkeerde spoor, ik heb opnieuw te veel gewaagd. Ik heb weer niets gegeven en veel te veel gevraagd. En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. Eens komt de tijd, dat het niet meer hoeft voor mij Want de lente is dood, het nieuwe jaar is voorbij Ik voel hetzelfde licht, maar het zal niets meer veranderen Ik volg mijn oude liefde, en ik denk aan haar gezicht En ik neem mee, ik neem mee wat is geweest Mee, wat is geweest! Maar wat geweest is, is geweest. Dan zal ik zitten bij. Wat geweest is, is geweest. En uh, nou ja, dat is misschien ook wel zo. Uh, we gaan in ieder geval uh, uh, deze plaat nog veel meer mooie liedjes van draaien. En dit was er eentje, dus kus even door de Groot en Lennart Meijer. Dat is een hele grote groep mensen die uh, aan deze plaat hebben meegewerkt. En ik ga niet al die namen noemen, want uh, dat zou erg ver zijn. Maar een paar hoogtepunten eruit. Vera Betts, de violiste, heeft eraan meegedaan het kwartet van Paul Godwin... Dat uh, is een beetje zo'n jazzachtig uh, kwartetje. Dan uh, Benny Beer, de beroemde vio ook alweer een beroemde violist... die samen met uh, Sam Nijveen eigenlijk uh, een strijkersgroep had... die nou op ontelbare platen in Nederland uh, meegespeeld hebben. Ben de Bruin, uh, gitarist. Nou ja, ik kan ze allemaal wel gaan opnoemen. Maar uh, er zijn heel veel mensen aan wie hij dus dank verschuldigd is voor uh, dit album. Dat zegt hij dus ook zelf. Maar eerst terug naar Joe Jackson. En het leuke van uh, wat u nu gaat horen... dat is dat het opgenomen is in Utrecht. Uh, in Nederland. Dus ja, er ligt nergens anders Utrecht. Dus alleen in Nederland. Dus uh, de opname van dit hele bekende nummer... Uh, van Joe Jackson... is dus uit Utrecht vandaan. En u gaat dit nummer nog een paar keer horen. Een of twee keer zeker nog. Maar dan in verschillende uitvoeringen. Want uh, op deze album komt dit nummer dus een aantal keren voor... Maar dan in, nogmaals in verschillende uh, uitvoeringen. De eerste die we nu gaan horen is de oerversie, zeg maar. De harde versie. Uh, nogmaals opgenomen in Utrecht. Is she really going out with him? Hier is Joe Jackson, live. Nou, dat gaat weer over een heleboel andere herrie. Um, Joe Jackson dus, en Is She Really Going Out with Him? De echte harde versie. <coughs> Sorry. Uh, de echte harde versie dus, opgenomen in Utrecht in, uh, in 1980. Ja, nou, dat is uh, prachtig mooi. En het is afkomstig uit een tour die heet De Beat Crazy Tour. Uh, wij de Groot weer. En uh, daarvan gaan we weer een prachtig liedje draaien. Derde nummer van deze heerlijke plaat. Hoe sterk, sterk is de eenzame fietser. Waarop natuurlijk ook de hit uh, Jimmy voorkomt. Uh, ja, onderweg is het volgende nummer. En dat is weer prachtig. Tekst van Lennart Nijg. Muziek wij de Groot. Onderweg. Zacht als de sneeuw en alles staat stil in de kou. Van ver in mijn hand, ik ben onderweg naar jou. Stel van ver in mijn hand. Ik ben onderweg naar jou met uh, Ongetwijfeld op viool. In dit geval Vera Betts, die de solo speelde... en de andere vioolpartijtjes. Prachtig mooi liedje onderweg. Tekst van Lennart Nijg. en uh, muziek uiteraard Baudewijn de Groot. Ik zei het al, het album is echt een beetje zijn comeback-album. Uh, hij was uh, even een tijdje tussenuit. Had er even genoeg van na uh, het album Tuin de Lusten. Uh, Picnic Tuin de Lusten. En uh, toen hoorden we even een tijd niks van hem. En toen kwam hij ineens met een album, dat heette Heksensabbat. Nou, daar zaten niet veel mensen op te wachten. En uh, toen ging hij uiteindelijk uh, ging hij naar uh, Amerika toe... om daar een opleiding te volgen voor arrangeren en dat soort dingen. En toen hij terugkwam, ja, toen... Uh, Wist hij dat allemaal heel goed. En uh, toen is hij deze, dit album gaan maken met een schat aan Nederlandse uh, muzikanten. Uh, Jan en Hans Holstel. Uh, nou weet ik, wie allemaal niet meedoen. Het is echt een hele grote club. De Hoes is natuurlijk een, een plaatje. Hè? Als je een cd'tje van dit album hebt, nou, dan zie je dat niet. Maar als je die Hoes zo bekijkt. Toch wel heel erg mooi. Een hele, foto, uh, een hele brede foto van van de Kennenmerduinen. Dus het uh, is, uh, is echt schitterend om te zien. Goed, we gaan naar Joe Jackson. En um, de opnames die u nu gaat horen komen uit 1983. En <coughs> die zijn opgenomen in Sydney. En het eerste nummer, dat heet On Your Radio. En dat is opgenomen in, in Sydney dus. Uh, in Australia. En uh, er staat ook nog een datum bij. Uh, de 4e mei in 1983. Dus... Ik zou zeggen, gaat u genieten on your radio. Hier is wederom Joe Jackson. I'm oh, gonna have to go. dat dat zo'n Joe Jackson. En misschien, als u meekijkt... ik weet niet of die camera's het weer doen. We hebben tussen lekker van plaats geruild. Angela zit nu lekker te, te schuiven daar. Nou, laat hem maar schuiven. Komt helemaal goed. En um, ik ben even in een wat makkelijkere stoel gaan zitten. Dat is wel even handig natuurlijk. En dat is ook makkelijker. Al het gemanipuleerd met die grote hoezen en zo. Um, we gaan uh, verder met Boudewijn. En um, dat is ook weer zo'n verschrikkelijk leuk, mooi liedje... Waarbij natuurlijk zijn afkomst uit Haarlem niet wordt uh, verlogend. Uh, zeer regionaal dus. Wat dat betreft doen we ook weer aan de regionale informatievoorwaarden. Heel mooi. Het liedje heet Het Spaarden. Hier is Boudewijn. Het sparen stroomt, het sparen stroomt, het sparen stroomt voorbij, voorbij de stad waar niets meer wordt geladen. Er liggen voor de waag geen schepen meer. Ze varen door, want de boulders en de kaden hebben plaats gemaakt voor het verkeer. En het spaarne stroomt, het spaarne stroomt, het spaarne stroomt voorbij. Zoals het steeds voorbij zal blijven stromen. Het water gaat, wat blijft is de rivier. En wat er ook voor andere tijden komen, hij stroomt voorbij en blijft toch altijd hier. Het spaar strand voorbij Het spaar strand. Het is, het is een oude plaat, dus uh, ja, er zit vandaag wel eens een tikkie... en hij is in de tijd, uh, had ik hem ook regelmatig mee naar een discotheek... waar ik toen werkte, dus daar blijven ze ook niet helemaal ongeschonden van. Maar goed, dat uh, vindt u vast niet zo heel erg, dat tikje erachter. En dat uh, maakt het uit. Het Sparende stroomt, en de tekst was uiteraard, zou ik bijna zeggen... van Leonard Nijk en de muziek van Boudewijn de Groot. Joe Jackson, en wederom het liedje Is She Really Going Out With Him... Want dat staat maar liefst in drie verschillende versies op uh, deze plaat. Uh, nou weet ik niet, die, die laatste twee versies, of die veel van elkaar verschillen. De een staat a cappella versie en de ander staat acoustic version. Dus nou, dat zullen we dan wel zien. In ieder geval gaan we nu luisteren naar de a cappella versie. Die in Sydney, Australië is opgenomen in 1983. Is she really going out with him? maar nu dus in een hele andere uitvoering. Without the aid of any musical instruments, save for a lone tambourine, yeah, can't he can't sing. So he's got to do something. <laughs> One, two, three, four. <laughs> Ooh. Pretty women I walking Ooh. with gorillas down my Ooh. street Ooh. Ooh. Ooh. Do dum, do dum, Prachtige versie van uh, Is She Really Going Out With Him. En ik zeg, er staat nog een versie op. Ik denk eigenlijk dat dat hetzelfde arrangement is. Maar dat gaan we later doen. Als dat is, laat ik hem niet meer horen, want twee keer vind ik zat. Maar als het, nog, als het ook nog weer afwijkt, dan laten we dat straks in de tweede uur zeker nog horen. Um, even kijken naar de klok, even zien. Nou, we kunnen nog net één mooi liedje draaien van Boudewijn de Groot. Laatste nummer van de eerste kant. Het kindermeidslied, oftewel de Nurses Song. En dat is van Boudewijn de Grootmuziek en William Blake. Uh, dat is de, een, een Engelsman. En die heeft waarschijnlijk de originele tekst geschreven. En de Nederlandse vertaling is van Ruud Engelander. Kindermeidslied. KINDERMEIDSLIED stemmen, ik hoor ze op het veld, hun lachen klinkt bij de rivier, en plotseling moet ik denken aan de dagen van mijn jeugd, toen was ik nog niet hier. Het is al veel te laat, de klok van de toren slaat elf. Je lente, je daglicht, verspil je met spelen. En je winter, je nacht, als een ander dan jezelf. Het kindermeidslied, oftewel de nurses, zong Engelse tekst van meneer Blake. En het is uh, vertaald door Ruud Engelander. Dat was, als ik het goed heb, zijn toenmalige zwager. Goed, uh, hoe, hoe zal ik wat tijd? Uh, uh, moet ik nog een muziekje instarten? Of denk je... 8.50. Oh, hij zit pas op 8.50. Oh, dan moet ik even nog een muziekje instarten met... Dan moet ik nog even een misschien... muziekje Nou, dat gaat allemaal niet lukken. Dus, uh, want ik ben hier ingelogd. Nou, dat is heel erg. Uh, dus praat ik het wel even vol. In ieder geval. En anders zetten we de non-stop even van tot één uh, uur. Want het heeft gewoon geen zin meer om nog een liedje te draaien. Dus ik zie u terug aan de andere kant. En uh, geniet even van het laatste vlakje van de non-stop. En dan het nieuws van drie uur. Tot zo.